Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij controles aan de westgrens van Duitsland zijn van maandag tot en met donderdag 182 mensen tegengehouden. Ze probeerden zonder geldig visum het land binnen te komen. Sinds deze week voert Duitsland grenscontroles uit om illegale immigratie tegen te gaan. De krant Die Welt meldt dat in de eerste vier dagen 100 illegalen bij de grens met Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk direct zijn teruggestuurd. Libanese media melden dat Israël meer dan 80 luchtaanvallen heeft uitgevoerd in het zuiden van Libanon. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht tegen Hezbollah. Er wordt één dode gemeld. Gisteren vielen bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut 31 doden, onder wie 15 leden van Hezbollah. De Nederlands-Israëlische zakenman Abraham Roet is overleden. Hij zette zich in voor het teruggeven van Joodse goederen die in de Tweede Wereldoorlog waren gestolen. Een deel van zijn familie werd vermoord in de vernietigingskampen. Roet overleefde doordat hij zat ondergedoken. Abraham Roet was 96. Voor het boekenweekgeschenk van volgend jaar zijn 149 inzendingen binnengekomen. De organisatie zegt blij verrast te zijn door dat aantal. Er was rekening gehouden met 50 tot 100 manuscripten. Normaal gesproken benadert de organisatie een auteur om het boekenweekgeschenk te schrijven. Maar vanwege het 90-jarig jubileum volgend jaar is een wedstrijd uitgeschreven... De winnaar wordt bekendgemaakt in februari, een maand voor de boekenweek. Het is tennister Ariana Hartono niet gelukt om de finale te bereiken... van het WTA-toernooi in Hua Hin in Thailand. De Nederlandse verloor haar halve eindstrijd van de Duitse Laura Siegemund in twee sets. Het was de eerste keer dat Hartono in de halve finale stond van een WTA-toernooi. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Ook vanavond en vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 14 graden... Morgen overdag eerst zon, maar later in het zuiden bewolking. En in, de avond in, en in de avond in het midden en zuiden enkele buien. Het wordt morgen opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Je moet daar nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Weer een nieuw uur met Rob Harms en Fred Heij. Met Zandvoort voor jou. We gaan naar uh, Edam toe, uh, Piet Pijper, want uh, Piet, jij hebt uh, nieuws voor ons, hè, betreffende de wedstrijd. Ik heb uh, zeker nieuws hier over de wedstrijd, maar het is een, niet het hele goede nieuws wat we eigenlijk willen, maar het is minder nieuws. Alhoewel, dit kan wel het mooie nieuws zijn. Ja, yeah! nu, nu wordt het mooi nieuws. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Kijk, ja. we moeten bellen hè, gewoon, dan, uh, dan lukt het. Bellen, bellen, bellen, bellen, bellen, ja. maar zeggen, geen goed nieuws. Maar Dani Bakker die maakte 4-3, zou je zeggen hoe we nou 4-3 zijn, maar het was inmiddels 3-3 geworden na een strafschop die EBC een beetje cadeau kreeg met aangeschoten hands. En de keeper kon hij niet tegenhouden, dus het was 3-3 na, zeg maar, dat was in de 63ste minuut en inmiddels zijn we in de 71ste minuut en Dani Bakker scoort 4-3 voor zo'n voorrecht een mooie goal en ik denk gezien het veld wel, wel verdiend. EBC is er wat forser ingegaan en hebben ook wat gele kaarten uh, gekregen. Vlak na de rust uh, was er een mooie doorbraak van, uh, van de EBC. Die werd uh, gered door uh, onze keeper Levi van Hamersveld. Maar die blesseerde zich daar uh, lelijk bij, denk ik. Hij zou nog wel in de goal, maar met een trekkenbe trekkenbeen en een been. Strik kop vooral. Maar die staat er nog geen even. Later Wat uh, het mannen verdoet, die moest vervangen worden. Ik vermoed iets met een, met een sleutelbeen in die buurt en uh, daarvoor iets... Uh, Stakken in het veld gekomen. En, dus we zijn bespelen. Geneef gaat EBC eruit. En ja, Levi heeft hem in zijn handen. Dus het is 3-4 uh, met 72 minuten gespeeld. En uh, ja, het is, het is spannend. En het kan alle kanten opgaan. Uh, grote supporters gaan van EBC. Een uh, zonnig terras met veel bier. Die roepen hun spelers allemaal toe. Dus we staan echt wel een beetje onder druk. Maar uh, nou, ik hoop uh, dat hebben we wel een paar naar huis. Mensen die daar niet bakken. Die is wel een handenbinder die voor jongens van EBC is. Dus laten we mm. hopen dat Dani er nog eentje bij kan tikken. Maar we nee. hopen nog even dus, na 73 minuten... 4-3 voor ESP Zandvoort. Kijk, dat zijn uh, goede berichten. Dank Mooi je wel, uh, Piet. Ja. En uh, straks komen we uiteraard bij uh, Piet uh, terug... voor het uh, te vervolg van de wedstrijd. Staan we toch nog uh, steeds voor. En uh, er wordt flink uh, gescoord, uh, Dolly, uh, bij die wedstrijd. Ja, hartstikke Maar dat maakt het nou spannend, joh. Zoveel doelpunten. Ja. Ik bedoel, dat is toch hartstikke leuk? Dan ben je met een potje bierbij aan het kijken daar... Uh, zeg maar in het zonnetje... en er ja, wordt er nog flink gescoord. Ja, hartstikke leuk. Leuk. Dus zeker. En, straks meer erover. Het eh, volgende uur is dit alweer van eh, Zandvoort voor jou. Ja. En uh, ja, daarin onder meer de Pit Report. En we gaan zo dadelijk met uh, Devin Donovan uh, even uh, spreken. Heel kort uh, van wat hij uh, uh, allemaal doet en wat hij gaat uh, doen. Uh, dat hoor je hier dus bij uh, ZFM. Goedemiddag. Ja. <t reproduce> Here come the hot stepper, I'm the lyrical gangsta, murdera. Big up the crew in the area, Still heavy like that, No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone pressed will hear the valet sing. I like you know. Recall, I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, cha cha It's the mm -hmm. officer. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone test will hear the lady sing. Act like you know G-Go. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Uh-oh, oh, cha-cha-chang-chang. -ch Here come the yacht stamp. Huh? I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. En daar uh, zat hij hoor, op zijn paard, langs die ja. kustlijn van die uh, reclame, ja, toch ja, uh, Fred? Dat is alweer een tijd geleden. Ja, maar wel, wel een hele goede, dus uh, vandaar dat ik er eigenlijk opkwam om ja. deze van uh, Ini, uh, hoe heet je ook weer? Uh, Ini uh, nog iets, uh, oh ja, Camosen. en uh, hier komt staat Stepper uh, te draaien. We gaan eens even kijken, zitten we in Haarlem dan voor Devin? ik denk dat we in Haarlem zitten, Devin. Hallo, Hallo, ben, duffen. Waar, waar, waar zit je in, Halim? Ik zit nu in Aalsmeer, jongens. Ik ben in de modeshow gepresenteerd. Ah, ah, kijk, kijk, kijk, kijk. kijk. Ah. Dit, dit keer niet met uh, Bonnie? Nee, dit keer was Bonnie er niet, maar wel van hetzelfde inderdaad: van DM-mode ja, ja, ja, ja. in Aalsmeer. Ja, en daar zien we dus ja. dadelijk straks weer de filmpjes van op Facebook, denk ik. Ja, klopt inderdaad, ja, klopt. Oké. Okay. Hé, hey, maar uh, ja, we gaan uh, met, uh, tegen, de, tenminste, tegen de kerst. Ja, dus tegen de kerst, 21. december. Dan gaan we iets leuks doen. Ja, ja. ja. klopt. En uh, jij bent daarbij? Ik, ik mag erbij zijn. Ja, ik wil weer enorm vrij dat ik gewoon gezellig bij jullie aan tafel mag schuiven tijdens die 21 december. Ja, dus uh, dit broodpakket mee. <laughs> oh, ik dacht ik krijg het een cadeautje. <laughs> Nee maar, uh, nee, maar je gaat. Uh, je, ja, we hebben je gevraagd. Hè, tenminste, ik heb je gevraagd. Uh, zou je het leuk vinden? Uh, om, uh, ja, om uh, heel leuk. Mee te presenteren uh, die dag. Tegen de kerst. En uh, ja, ga je ook nog wat zingen? Of, uh? Ik uh, tuurlijk. Ja hoor, ik ga ook nog wel wat zingen. Ah, ja, oké. Okay, ja. uh, uh, nou ja, ik, ik, denk dat het, uh, ik denk dat ik ongeveer wel weet welk nummer sowieso. Maar uh, heb, je, heb je nog wat anders ook in gedachten of uh, moest je dan nog bestuderen? Nou, ik ga het nog eventjes bekijken inderdaad. Maar ik denk dat het wel leuk is om natuurlijk even een kerstliedje dan te gaan zingen. Ja. Wel weer even een ander liedje als vorig jaar natuurlijk. Ja, dat bedoel ik Ja, maar ook. het was wel <hij> heel goed uh, wel, dat als je, als je die kerstnummers ja. deed, uh, Deffen? Ja, ik bedoel... Ja, ja toch, ja. Qua stem is het, uh, ja, klinkt gewoon, uh, ja, hartstikke goed. Ja, ik heb er nou wel zin in hoor. Het is, het is nu natuurlijk hartstikke warm, dus we zitten nog helemaal niet in die vibe natuurlijk. Nou, ja, nee, maar, uh, nou, ja, maar tegen die tijd, ja, als het zonnetje schijnt, ja, meestal <laughs> tegen die tijd schijnt het zonnetje ook. <laughs> ja, dan dan blijkt alles op de kerst, maar uh, ja, qua kerstversiering uh, verwachten we hier in de studio wel weer uh, het een en ander. Dus. Nou, wat leuk. Ja, weet je, in, in Zandvoort hebben ze het van de week allemaal op Facebook al gehad... over de Sinterklaas-intocht en uh, ja, over dus. de ijsbaan... die in december in het uh, centrum uh, weer aanwezig is. Dus uh, wij kunnen het ook over de kerstuitzending van uh, Zandvoort voor jou hebben, hoor. Ja, dat ja, maakt dat, helemaal niks yo, uit. Uh, nee. En uh, ja, hoe gaat het uh, verder met je, Devin? Druk bezig met de modeshow uh, presenteren nu ja. uh, in Aalsmeer. Maar uh, hoe is het met zingen? Nou, het gaat eigenlijk hartstikke lekker. Ik mag je helemaal niet klagen... Het is natuurlijk volop nog in het zomerseizoen, dus al die festivals en, en uh, shows uh, en feestjes worden natuurlijk voornamelijk uh, nog gehouden. Dus uh, ik uh, ben zometeen uh, nog even hier in Aalsmeer. We hebben ze ook nog een soort van festiviteiten, dus dan moet ik nog even een half uurtje zingen. Dan stap ik in de auto, heb ik een bedrijfsfeest in Tilburg. En morgen vlieg ik naar Spanje om nog eventjes wat uh, op te treden in de Dutch Week uh, in Caruela. Lekker, ja, dat doe je goed. Ja, daar heb ik zin in. Lekker ja, bij de trekken. Ja, dat snap dus, ik. En de en boem, boem. Oh, ja. jeetje. Ja, dat klinkt heel goed. Ja, ja. ja we zeiden het al. Ja, want, uh, we zitten nu dus uh, de, de, de, de gewone zomervakanties uh, voorbij. En nu gaan de ouderen allemaal een beetje naar Spanje en uh, dergelijke toe. En er zijn heel veel Nederlandse artiesten hè, die dan ook uh, optreden in uh, die gebieden. Zo ook jij dus. Zo ook. Ik in, nou, ja ik vind het superleuk om met heel veel kiezen dan... Uh, uh, in Coruwee laten zijn, dus dat is altijd wel uh, ja, ik heb daar wel zin aan ja, nou ja, vertel, vertel ze gelijk in ieder geval dat je 21 december ook te bent hier ook ja, dat zal ik doen ja. <laughs> kunnen ze gewoon wereldwijd ontvangen Oké, Zeker weten. Nou, we gaan een uh, nummer uh, van jou uh, nog draaien. Ik heb uh, zonder jou uitgekozen. Ja, en welke Top? versie? Uh, ja, oh, dat weet ik eigenlijk ja. niet. Nou ja, dat moeten we even afwachten. Ja. Zonder jou. De computer bepaalt het uh, gewoon. Uh, dus. bepaalt. Dat uh, vind uh, ik uh, heel leuk. Zo mooi. is het. Ja, dus uh, zonder <laughs> jou uh, komt, er, uh, komt eraan. Dankjewel, uh, Dennis, uh, yes. de, Devin. Hey. <laughs> en uh, we Fijne spreken elkaar sowieso 21 ja. december. Yes, is goed. Oké, oh, okay. hoi, okay. hoi. Hoi, hoi. Waar is ruzie goed voor? Ik sta wat voor me uit. Je kijkt me vragend aan. Ik kan je niet verstaan. Dit is jouw besluit. dromen, spatten zomaar. uit Uiteen, helemaal kapot, want... weer alleen...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 Jouw lichaam tegen de mijne In de zomer Daarom zeg ik lief Ik Ja, je had het er net over Fred. Uh, Welke versie is het? Nou, dat hoor je wel, hè? Welke versie ja, dit is ja, dit? is dit, dit is uh, een de dansbare. De oude, ja, ja, de dansbare versie. Uh, de, opgeschroefde, de opgeschroefde zonder jou. Versie, ja. van, uh, de de, de, de versie, noemen we het maar. De zomerversie, ja, ja. ja. Lekker toch? Ja, heel En uh, 21 december is ze er weer bij bij de kersteditie ja. van Zandvoort voor jou. We gaan eens even wat aandacht besteden aan cultuur. Laten we het doen. Want uh, ja, er is wel weer genoeg hè, te doen op cultuurgebied. Um, nou ja, en, en evenementjes natuurlijk ook, hè, toch? Zo is er op 28 september een feestelijke burendag in Zandvoort Noord. Van half 2 tot 5 uur. En er zijn die dag vele leuke workshops waar je je voor kunt aanmelden. En dat moet je doen voor 25 september bij de balie van het pluspunt. Of via telefoonnummer 023 57 40 330. Je kunt ook spelletjes doen. Er is lekkers met koffie en thee. En voor de kinderen is er een luchtkussen. Dus uh, kijk even op de site van Pluspunt zou ik zeggen. Dan natuurlijk uh, 29 september. Uh, de 25e editie van het Shanti en Zeeliederen Festival in Zandvoort. Je bent welkom in nieuw unicum uh, voor de opening. Dat is aan de Zandvoortse Laan. Um, even kijken, er lopen hier twee dingen door elkaar. Ja, nee, daar is, daar is de opening aan de Zandvoortse om half elf. Ontmoet en begroet daar alle koren. En hierbij zal een koor optreden geven voor de bewoners van Nieuw Unicum. Optredenskoren zijn er ook in Zandvoort Centrum en Strand. Vanaf één uur treden de koren op bij Beach Club 10, Haltestraat, Laurel en Hardy, Gasthuisplein Het Wapen van Zandvoort en het Kerkplein. En dan is het natuurlijk aan het eind van de middag, dus inmiddels wat traditioneel, een samenzang om kwart over vijf. En dan wordt het festival afgesloten op het Gasthuisplein. Mooi hè, voor de 25 ste keer alweer. Ja, fantastisch. Geweldig en het dat het er nog steeds is ook. Keer een prachtig evenement waar iedereen van geniet. Hè? Zeker, het dorp leeft dan uh, op zo'n uh, dag. Oh, absoluut, absoluut. Ja, iedereen uh, geniet ervan. Dus uh, kom lekker naar Zandvoort voor uh, het uh, Santi en Seeliederen Festival. Altijd weer een uh, mooi feestje hier in uh, Zandvoort. Ja, net als dat we vroeger de, de dorps, dorpsomroepers ja, hadden. Ja, ja, dat ja, moet ja. toch ook weer terugkomen. Ja, nou ja, een reactie van uh, bijvoorbeeld uh, Tom Hendricks. Ja. Van, ja, hebben, hadden we maar weer een dorpsomroeper hè? In, ja, ja. ja. Ja. Ja, nou, Want die wordt de, wel gemist. Nieuw aan... Klaas Koper. Uh, gewoon. Er waren destijds genoeg aanmeldingen op de, op de vacature. Maar uh, ja, ik weet niet waarom het uh, niet van de grond is gekomen. Dus ik zou zeggen: als iemand zich geroepen voelt om dat weer op te pakken, zou heel leuk zijn. Zegt het voort, zegt het voort. Ja, nog iets leuks wat weer gaat gebeuren... dat is uh, de, het de tweede concert in de uh, serie van alweer het 22e seizoen... van Jazz in Zandvoort. En um, even kijken, waar zie ik de datum nou staan? Er staat helemaal geen datum. Oh, daar. 6 oktober is dat. 6 oktober om half drie en dit keer komt Rebecca Lobry en haar kwartet. Jean-Louis van Damme die speelt piano, Jurre Hogevorst de bas en Jeroen de Rijk die gaat zich richten op de percussie. Ja en het is fantastische muziek. Rebecca is een, een ja, goede zangeres met een talenwonder. Ze schakelt moeiteloos van de Braziliaanse jazz... En gaat ze zo door in het Franse, Italiaanse of Portugese repertoire. En uh, ja, ze heeft Rotterdams conservatorium uh, gedaan. En zich daar prachtig uh, ontwikkeld. En ze schakelt nu moeiteloos van jazz naar salsa, funk, bossanova, etc. Dus dat belooft echt een mooie middag te worden. Normaal gesproken natuurlijk in Theater de Krocht. Maar omdat die dicht is, is uh, de middag verplaatst naar Nieuw Unicum. Vanaf half twee bent u daar van harte welkom. Aanvangconcert is half drie. Het entreebedrag is 15 euro. En het, res euro en het reserveren van kaarten voor alle concerten gaat uitsluitend via www.jazzinzandvoort.nl. En je kunt ook een paspoort toekopen voor 135 euro. En uh, dat gaat dan via Hans Rijmers en uh, er is ook de mogelijkheid om een hapje te blijven eten. En dat kan voor 21,50. En om je aan te geven, op, op te geven voor uh, dat eten. Als je dat wil reserveren, dat moet wel van tevoren. Uh, dan moet je een mail sturen naar jazz.nieuwunicum.nl. Oké. Okay. Ja. Uh, wil je nog? Nee, we gaan zo uh, uh, gaan, gaan nou, dadelijk naar de Pit Report, natuurlijk. Want... Uh... Ja. Ja, de kwalificatie is inmiddels voorbij. En we willen graag ah. uh, weten wie er uh, op uh, pole position uh, morgen vertrekt voor de Grand Prix. Daar ja. in Singapore, uh, de donkere race. Hè? Want dan uh, is het uh, bij ons uh, twee uur s middags, maar daar is het uh, inmiddels donker. Wie zou de pole position hebben? Je hoort het uh, straks in de Pit Reports. See the curtains hanging in the window, in the evening on a Friday night. little light is shining through the window Let me know everything's alright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 When I come home from a hard day's work And you're waiting there I'll care in the world See the smile waiting in the kitchen You're cooking on the plates for two Feel the arms that reach out to hold me In the evening when the day is through Op het strand van Zandvoort en dan deze muziek door de Seals and Crops en uh, Summer Breeze. Het is de tijd voor, jawel, we gaan naar Beverwij. TFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Het theater van de autosport, elke zaterdagmiddag weer een feestje rot en nabij kwart over vier met niemand anders dan Rendel Lawson. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Ja, top. <laughs> en, uh, en wat voor middag hè, want we hebben net een prachtige kwalificatie in de Formule 1 gezien. Nou ja, weet je, ik heb hem gemist. Ik had je het hier gemist. zo druk. Oké. Okay. Dus ah, uh, ja, ik goed. laat me graag verrassen van uh, wie vertrekt dan morgen vanaf pole position. Uh, Lando Lando Noyes. Uh, het was een beetje een rommige kwalificatie, want uh, Calus Seens ging in de laatste Q1. en uh, Gewoon bij het uh, zeg maar oprijden naar zijn vliegende honden ging hij hard af. Uh, Kouwbandjes denk ik, gewoon klaar. Uh, ja, Lendo 1, uh, Max 2 en Lewis Hamilton 3. Dus dat is goed. En de Ferraris, jongens, gewoon op 8 en 9. Oh, wauw. Wow. Foute bol helemaal. Was Zeker foute bol. oké, En nou ja, dat zie je wel natuurlijk niet. Want Lendo wordt nu door alle dames van de koers. Dus daar moet je straks wel een plaatje van, de, uh, van draaien. De koers uh, gezond. En die meiden, die zijn toch al een jaartjes ouder geworden. Maar we zien er nog steeds prachtig uit, hoor. <laughs> de koers. Ja, nou, ja, dat is inderdaad uh, van, uh, van het verleden, hè? Gewoon, ja, uh... nee, van het verleden. We hebben hele mooie muziek gemaakt, hè? Die, uh, die drie meiden met de viool en wat was het, drumstel en natuurlijk zang. En ze staan er ook hierbij, nu naast Lendo, die is uh, een kopje groter. Het is toch maar een klein mannetje, het is een echt kleine meid. <laughs> ja, ja, dat is zeker. Eh? Dus, uh, nou ja, mo ja mooie, mooie top drie uh, voor uh, morgen, zeg. Ja, het, Lendo heeft nog niet vanaf Paul gewonnen hè, dus... Nee, dus. Kansen voor Max? Max verstappen. Ja. Hoe vind je dat? Uh, hoe heeft PS het eigenlijk gedaan dan? Ten opzichte uh, van Max? Dan ben ik het kwijt, maar die zat in Q1 er al uit. Dus 13e, uh, oh. 14e. 14e. Oh, ja, ja, dan ja, ja, ja, ja. Sowieso ja. Niet, goed, niet goed voor PS, maar nog veel, veel slechter natuurlijk voor uh, uh, de constructeurskampioenschap. Ja, en die gaat uh, waarschijnlijk geen punten scoren. Uh, of maar één of twee puntjes uh, uh, morgen. Uh, en dan, ja, die twee mekaar zien natuurlijk op die eerste rijen staan. Uh, met in hoog in feite, gewoon best wel weer redelijk goed. En die gaan natuurlijk volle bak punten halen. Dus voor het constructeurskampioenschap is er uh, meneer, ik denk een paar mensen niet, uh, meneer Orne niet blij is. Absoluut niet. Nee, dus, nou ja, slechte beurt eigenlijk voor uh, Red Bull dan. Uh. Ja, maar juist, ja, jongens, Red Bull, het is nog steeds rommelig. Heel simpel. Uh, en wat ik al aan het begin van het jaar gezegd heb, als het rommelig is in de keuken, dan werkt het niet, hè? Nee, dat, nee, ja, dat dus lijkt me weer. Als je een lekker Indische bedankt bent, dan je heel erg Indisch kan koken. Dan nou is het altijd rommelig in de keuken. En dat is altijd goed. Ja, <laughs> nou ja, ik hoorde op de onboard radio van Max Verstappen wel weer wat... Uh, Positievere geluiden, laat ik het uh, ja. zo even zeggen. Nou, dus, uh, uh, Horne zegt, ze hebben het probleem gevonden. Nu moeten ze het alleen nog oplossen. Ja, dat zou <laughs> ja. dan uh, ik het ook zeggen. <laughs> dan heb je nog steeds een probleem, hè? Ja, ah, ja. Nou, dat is inderdaad, dat moet wel opgelost worden, natuurlijk. <laughs> opgelost maar ja, Max de tweede plek, dan uh, moet. Toch betekende dat er iets is opgelost. Ja, waarschijnlijk wel. Uh, misschien toch, uh, toch wel weer die voorkant uh, hebben. We, uh, ja. oh, oh, ik begin het altijd wel een beetje moeilijk op dit soort circuits. Het zijn toch stratenbar circuits in het hele verhaal. Maar ja, ik, ik hoop gewoon dat ze gewoon weer op de goede weg terug zijn. Want anders uh, wordt het toch wel een zwaar einde van het seizoen. Maar, uh, ze zitten al, zit al een tijdje droog natuurlijk uh, met een overwinning. Ja. En, uh, ja, en uh, Maxi krijgt alleen maar taakstraffen, dat helpt ook niet mee. Dus ja, dat schiet allemaal niet op natuurlijk. Nee, wat gaat zal hij nou doen? Gaat hij ergens de pitstraat aanvegen of zo? Of, uh... Ja, of uh, al die, godzilla uh, heet het, uh, al die Godzilla's vangen, die daar rondlopen op die uh, baan. Ongelooflijk, <laughs> hè? Ja, dus, uh, nee, ik heb geen idee. Hij uh, krijgt weer een taakstrafje. Ja, jongens, het zijn net, of zo, dus ze worden een beetje als kleine kinderen behandeld. Zullen we dat allemaal opbouwen? Ja, is, is oh, ook is zo, hè. Dus, uh... Ik heb uh, via, jongens, het, houdt, het slaat het net ook weer, uh, Carlos Stegen, het is en rood, alles staat stil, hij gaat de baan over, en dan staat er weer gelijk bovenin, een uh, cost track noted denk, ja, waar gaat het allemaal weer over, weet je? Moet, uh, het zijn geen kleine kinderen waar je mee te maken hebt. Ze lopen al een tijdje mee in de autosport, hè? Ja. Dus, uh, uh, en dan moet daar weer een straf van komen, dat zal weer een paar duizend dollars zijn. Nou, dan kunnen ze lekker uit eten. Die jongens zullen daar nog bouwen. Ja, dat schiet <laughs> ja. ook allemaal niet op, natuurlijk. Dus, uh... Ja, nee, gewo gewoon een beetje, uh, we hebben met een grote grote mannen, grote, grote, grote ballensport te maken, zeggen altijd, maar uh, dan moet je ook gewoon een beetje uh, anders uh, op reageren met een hele. Spul. En uh, ik vind er gewoon dat de boel te veel getemperd wordt. Maar, uh, laten we ja. maar weer een beetje lossen, uh, meer lossen. Als ze wil alles uh, opengooien en ook die radios uitzenden. En dan weet je dat uh, als het uh, niet lekker gaat, dat je wel eventjes. Uh... Uh, fuck of weet ik wel wat zegt. Nou ja, ja, ik weet, ik weet niet hoe het bij jullie in Zandvoort is... maar als ik in Amsterdam bij de plaatselijke supermarkt loop... hoor ik meer scheldwoorden. Dus die jongens zeggen... ja, in de ik zeggen. We het over. Maar, uh, ja, maar, uh, en dan zeggen ze... we moeten een voorbeeld zijn voor de jeugd. Nou, die jeugd heeft... het uh, met de oude spelletjes en al een dingetje... wordt meer gevoed dan die voorleukers ook bij elkaar zullen gaan doen. Dus hou, hou me die voorbeeldfuncties alsjeblieft op. Dat, uh, uh, het gewone straatbeeld zegt tegenwoordig... Hey, al heel andere dingen. Dus als je iets van... nou klaar, weet je, we gaat het over en uh, en uh, dat is. Uh, zet, een, zet een voetbal een microfoontje om. Ik denk dat we, dat we gezelliger tevreden krijgen. Zeker, ja, nou, dat, dat gaat heel anders klinken hoor. Dan, uh hey, weet je, als ik uh, voetbal heb eh, voor mijn schenen geschopt, dan ga ik ook zeggen. Oh sorry, had je niet moeten doen. Nou, dan komen er ook wat woordjes uit uh <lacht> die niet die in de dikke vandalen staan, zullen we dat maar zeggen? Ja, ja, ja, ja, ja zo, zo, zo is het ook. Hé, hey, wil het nog even hebben over Williams. Want uh, ja, die, uh, die zet zichzelf wel een beetje, uh, een beetje op de kaart, hé, inmiddels. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga alle woorden terugzetten van die, uh, die Cola, uh, Cola Punto, Panto. Panto ja, Cola, Cola Pinto. Cola Pinto. Ja, Cola Pinto. Pinto. Het Jongetje, het doet gewoon heel goed. Ja. En dat laat eigenlijk dus nu wel een beetje zien dat die kraamkamer van het GP2 toch goed genoeg is. En dan moet ik eerlijk zeggen, dat laat ook wel een beetje zien dat gewoon eigenlijk die oude garde. eigenlijk moet gewoon uh, met pensioen moet gaan en laat hem maar zo wat die jongen daarin komen. Want ze kunnen serieus racen. Maar uh, hij zit ook maar gewoon constant vlak achter zijn team houden, Die toch wel serieus kan uh, autoracen. en die al een tijdje meeloopt. En hij zit er maar gewoon 2, 3, 10 erachter. En ik denk van ja. zo'n jongetje, 5, 6 races verder, zit je ervoor. Uh, dus ik vind dat gewoon wat die jongen laat zien heel erg, uh, heel erg goed. En dat betekent ook wel dat die volgende generatie klaar klaarstaat. uit die uh, GP2. Uh, dat die, uh, dus hij het dus uiteindelijk wel kunnen. En dan kan je twee dingen noteren, dat of die kraampamer is heel goed, of Formule 1 is zo, zo, zo makkelijk te rijden, dat het Goh, eigenlijk niks voorstel. Dat het ja, nog makkelijker is om in de Formule 1 auto te dat, dat zal ja, toch niet? Misschien wel, hè. Ja. Want die gb 2 ouders zijn, dat is bekend, dat zijn heel lastige auto's. Maar, uh, dat zijn geen makkelijke auto's uh, om mee uh, over circuit te razen. En misschien uh, komen die jongens in de Formule 1 en denken ze, jeetje, dit is een walk in the park. In the park, Dat is lekker makkelijk, dat gaan we gewoon even lekker doen. Eh? En dan, uh, dan denk ik van ja, uh, kennelijk niet. En dan is het eigenlijk dat ik denk van ja. Hamilton, Bottas, dat uh, soort jongens en Ricciardo. Ga lekker met pensioen, ga lekker met jongenswedstrijden rijden, maar hier wegwezen, klaar. Zeker, geeft die ja. jeugd uh, eventjes uh, mogelijkheid om het uh, te laten zien, toch? En hey, misschien krijgen we daar heel mooi autosport door. Die jongens die zetten er nog wel tussen, hè, als het moet. Hè? En, uh, en dan krijgen we misschien wel, wel wat, meer, ja, wat meer, meer crashes. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Maar ik heb wel zoiets van, uh, dat, dan gaat er wel wat meer spanning gebeuren, denk ik. Dan alleen maar rondjes rijden. Ze dus, zeker, zeker uh, Weten. Hij valt mij uh, duizend keer mee, wat ja, zou zeggen. Nou ja, ja, mij ook. Dus, uh, Absoluut. Het gaat, gaat Absoluut. helemaal goed. En, uh, nou ja, met, uh, met uh, ja, Liam natuurlijk die eraan gaat komen. En uh, ja, Bierman en uh, dat soort dingen. Ja, Bierman heeft natuurlijk al laten zien dat hij het kan. Uh, Liam Lawson uh, zit alweer tijdje uh, met niks, hè? Dus uh, die moeten we eventjes uh, even wakker geschud worden, denk ik. Uh, als uh, uiteindelijk bij een vieze cash app gewoon heel slim zijn, daar is uh, Rick Rik dat eruit, want ik vind ik gewoon buitenslecht uh, optomelijk, uh, ja, gewoon presteren. Uh, dan gaan, gaan, gaan, gaan ze die eruit zetten en zetten ze Liam erin voor, de restere, voor het seizoen, dat hij in ieder geval kilometers kan maken. Ja, dat vind ik ook. En dan misschien toch Liam volgend jaar naar Red Bull toe, want PS jongens, hij zakt wel weer door het ijs. Ja. Klaar hoe simpel. En uh, uh, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd gezien, die uh, kleine klappetje tussen Sainz en, en uh, Pires. Nou, daar zijn uh, duizenden verschillen van mening van wie nou uiteindelijk de veroorzaker was. Ik zie het als een raceongeluk, maar Pires had wel heel veel ruimte aan de linkerkant. Ik denk, het is niet nodig, hè? Het is niet nodig. Nee, ja. Ja, zo, zo zit ik ook een beetje in het verhaal, ja, hoor. Je, dus, uh, het, is, uh, het is niet nodig. Je kan ook die ruimte geven en die plek even laten gaan. Maar je houdt wel die waardevolle punten voor, voor je team. En dan uh, nou ga, ga je weer met nul naar huis. schiet ja, niet op. Nee, het schiet, schiet zeker niet op. op. Nee. Nou ja, we, moeten, we wachten het morgen af, uh, Rendon, wat de race uh, gaat brengen. Ja, ja, ik hoop dat het een hele leuke wedstrijd gaat worden. Met, uh, zonder uh, Godzilla's op de trek. We daarmee het daarmee van houden? Ja, dat is steeds ja, kouder rood is omdat er weer zo'n beest uh, gevangen moet worden, dan uh, schiet het ja, ook niet op. We gaan het wel zien. Hebben uh, ze hem nou in die plastic zakken die ze bij zich hadden gepropt? Of, uh, ik weet, mensen... volgens mij je door is hij uh, door zo'n afwateringschootje naar buiten gejaagd. En uh, het publiek in, ik zal opeens het publiek ook alle kanten opzuiver. Ik denk, ja, bijna goed. En dat <lacht> Strol nog uh, op de baan was en dat ze zeiden van, nou, het is echt iets voor Strol om gewoon nog eventjes dat beest uh, dood te ja, rijden. Ja, ja, ja. Oh. ja, ja, ja. Oh. Oh, yeah. nee, nee, nee, maar uh, ja, Het is natuurlijk prachtig in zo'n land dat zo'n beest ergens weer vandaan komt uit een parkje. En dan uh, denk ik van nou, wel gezellig hier. Ja, hij zit wel natuurlijk wel eerste rang, hè? Ja. Mooi uh, simpel, hè? Zeker weten, en da dus, uh, daar komen uh, wij niet, hè, op de baan. Nee, Laat dus... staat je eerste rang, hoe wil je het hebben? <laughs> zeker weten. Nou, morgen heel veel plezier met de race, Rendell. En dankjewel ja. voor vandaag weer, voor de pit Reports. Ja, jullie ook. We gaan er een feestje Maar Ik zit in Soutenlanden. Ik weet niet eens wat ligt. Maar ik zit vorig in Soutenlanden. Soutenlanden? Hebben ze daar wel ook 5G? Dat wat kan zien? Ik weet het eigenlijk niet. Oh jee, wat doe jij in Soutenlanden dan? Ja, een feestje. Dus ik ga naar een feestje in Zouterlanden. Maar volgens mij heeft Bluff daar ooit een plaatje over gemaakt, toch? Ja, nou ja, ik wist heel veel plezier in Zouterlanden. En dan gaan we hem draaien inderdaad ook. Dan komt hij aan. De van Bluff. En aan. Kijk uit België. Ja, Oké, okay, super. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoutere landen. In zoutere landen. In... En dan zitten we hier in het oude. Wat je vertelt had mijn luchterman. Over het hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij. Op mistroostige plekken die je bij moeten hebben. En te zien dat het goed is, te zien dat we bruisen. En met vodka en met bokkie tussen en iets ah. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt, houdt me nuchter en warm. We zitten hier in het gamle strandhuis, maakten de toren het het al uit waar we waren. We verzuipen onszelf zelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ja, onze pit reporter uh, Rindel, die heeft morgen een feestje in Zoutenlanden. Uh, nou ja, kwamen natuurlijk op de hit hè, van uh, Bluff en uh, gek aan haar. Vandaar dat we hem eventjes uh, gedraaid hebben hier bij uh, Zandvoort voor jou. We gaan naar uh, Edam. Uh, want uh, Piet, hoe is het daar uh, met de voetbalwedstrijd uh, afgelopen allemaal? Nou ja, we zijn uh, heel goed geëindigd vandaag. We hebben een, een 4-3 overwinning behaald. Uh, Wauw. We, we scoren zo'n beetje in 10 minuten voor tijd. Uh, maakten we de 3-4. Die werd gemaakt door uh, Dani Bakker. En een, mooie, een mooie aanval. En het was eigenlijk een, een, een, een rits van kansjes allemaal voor ons: Nigel Gaestien, uh, Dani Bakker, Salim Vertoot en zo. Maar uiteindelijk, hij ging er niet in, maar uiteindelijk Dani brak hem en uh, daarna hadden we de wedstrijd ook kunnen zekerstellen. Ja, en dan blijft het altijd spannend tot het laatste moment en uh, dat laatste moment dat is voorbij. En uh, we hebben 4-3 gewonnen, de eerste wedstrijd uit, WFC. prachtig nieuw veld. Dus die jongens moeten, ja, die hebben een niet zo mooie dag vandaag, maar ja. Wij wel. Ja, zeker. En jullie gaan even een feestje vieren daar nog? Of uh, snel naar huis? Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik ga naar huis. Die doen gewoon een aardig rietje en ze zijn allemaal met hun eigen auto. Oh ja. Nou, dan, uh, ja, dan moet je er rekening mee houden. Dat klopt. feestvieren vieren kunnen we beter thuis doen. Maar, beter thuis, zeker. Pu punten in de pocket en uh, volgende week thuis en dan uh, gaan we verder. Mooi, in ieder geval een het, uh, mooi start. Het, het, het rijdt wat zwaarder terug met al die punten in de pocket, maar uh, ja, ja. het is wel een lekker gevoel. Daar zijn we wel voorheen gegaan om die mee te nemen, hoor. Dus, uh... Zeker. Ja, de... oh. Oké, okay, dank, dank okay. je Piet. En uh, tot Heyo, de volgende weer. Oké. Okay. Dag, Hoi. Piet. Hoi. Hoi. Nou ja, mooi. Uh, inderdaad, de 4-3 uh, overwinning vandaag daar uh, in uh, Edam. Dus 3-4 de eindstand uh, uh, van die wedstrijd. Uh, punten in de pocket. En daar zijn we heel uh, blij mee, uh, natuurlijk. Zat voor voor jou. Tot aan 7 uur, zometeen na 5. En Fred, hij het van over. Ik ben heel benieuwd hoeveel jaren tachtig muziek hij gaat draaien. Dat hoor je straks na vijf jaar. If I can reach the stars, pull one down to you. Shining on my heart, so you can see the truth. And this love I have inside. Everything it seems, but for now I find. So Van Eric Clapton en Change the World schoten we in één keer door naar Chaka Khan en I do I. Lekker hè, die techniek af en toe. Heerlijk, had ze plaats. Oudwets live live. Heerlijk. Nou ja, zometeen na vijf, hij is in de studio, Mr. Martin hè. Mr. Martin, ja, we hebben hem hier al, ja, eigenlijk al vastgebonden in mijn stoel. Zit al vastgebonden? Ja, ja, ja ik geef er al vast Ik mag niet meer weg. Hoor. Oh, okay, ja. Oké, nou ja, dat komt helemaal goed. Ik uh, Zit dadelijk na vijf. Ineens schieten de cijfers van de cam omhoog. Ja, nou, ja. ja, Die starten op vijf inderdaad. Dus, uh, ja. Nou ja, uh, Dolly, want uh, wij ja. hebben ook weer een uh, dier van de week. Of eigenlijk dieren van de week. Jazeker, want ik heb er zelfs voor twee gekozen uh, om deze week eens onder de loep te nemen. En dat zijn uh, Poesjes, uh, Lottie en Loesje. Ja, die zijn op zoek naar een fijn huisje om een nieuw thuis te noemen. Toen ze vier weken oud waren, zijn ze zonder moeder in het asiel gekomen... en daarna snel naar een pleeggezin gebracht... om te leren hoe het er in het huishouden of in hun huishouden aan aan gaat. Nou, ondertussen zijn ze ruim 14 weken oud... en na alle vaccinaties en sterilisatie klaar om geplaatst te worden... Het zijn twee lieve jonge meisjes die een rustig plekje zonder kinderen of andere huisdieren zoeken. Ook zijn het twee dametjes met ieder een eigen karakter. Echte vrouwen dus. Nou, als we Loesje even bekijken, dat is een grijs siepertje en een stoer nieuwsgierig poesje. En in het pleeggezin ging alles heel makkelijk met haar. Mensen vinden ze heel leuk om mee te spelen. En de katten die daar al woonden vonden ze erg interessant en die zocht ze graag op. En ja, als je als op de bank zit, dan komt ze heel graag naar je toe voor een ei. En als ze lekker in de mandje ligt, kan ze heel goed spinnen bij een goede knuffelbeurt. En ja, als er eten is, dan staat ze lekker vooraan. Dus een uh, klein haantje, zeg maar. En dan hebben we Lottie. Dat is een sieper met licht en donkerbruin. Ze is wat voorzichtiger dan haar zusje. En ze kijkt echt de kat uit de boom. Ze loopt in het pleeggezin... Liep ze rustig door de kamer en ze was nieuwsgierig naar de mensen die daar woonden, maar echt knuffelen doet ze niet zomaar vanzelf. Soms kan ze wel van iets schrikken, maar het ligt ze rustig in de mandje, dan kun je er wel aanhalen en spint ze lekker bij een fijne eibeurt. Zelfs bij iemand op schoot liggen, ja, dat doet ze nog niet zo snel. Wellicht dat dat beter zal gaan bij rustige mensen zonder kinderen. De kinderen die uh, in het huis zijn verpleeggezien, het vindt ze nogal druk. Ja, ze vindt het wel leuk als ze met een hengeltje met te spelen. En dan maakt ze echt de hoogste sprongen. Maar een rustige huishouden zonder kinderen is echt voor haar de voorkeur. Nou ja, als de deur open gaat, gaan ze direct uh, rennen. Want dan naar buiten gaan lijkt ze erg leuk. Al hebben ze dat bij het pleeggezin nog niet gedaan. Ja, ze liggen dus graag in een mandje. En willen dus ook graag samen verhuizen naar een nieuw huis. Kijk, en wie heeft dat nieuwe huis? Meld je aan dan, hè? Ja, via uh, de dierenbescherming natuurlijk van het uh, Kennemer Dierenthuis. Want daar zitten ze te wachten. Of ga langs bij de Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort, Nieuw-Noord. En dan uh, deze beide katjes zijn aan het wachten op een uh, nieuw baasje. Dankjewel, Dolly, voor het uh, dier van de week. Yep. Wij gaan weer uh, wat uh, lekker in Nederlandstalig draaien. Dit is afgelopen zomer een hele grote hit geweest. En uh, vandaar ook dat hij zeker uh, radiotijd uh, verdient... De single van Robert van Hemert, hier is met zoet, zout, zuur. Een week uit de kou en uit de drukte, de zeven naar het zuiden. Relaxen op het strand, de siesta, de eventjes op zacht. Ik kwam Maria tegen in een kroegje, ze zat zachtjes te huilen. Ik troos haar meteen, gaf haar een drankje, maar dat liep uit. De hand. Er zaten hele vreemde drankjes tussen. Maar wat ik droefde, ai ai ai, toen ik haar kuste. Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaken na de zomer. Ze smaakte goed, zout, puur. Ze smaakt Het duurde madremia, mijn kop achter dus voren. Geen plaat houdt in de vol als ik straks thuis kom, voor mij even geen kroeg. Er zaten hele vrede drankjes tussen, maar wat ik vroeg dan, ay, toen ik haar kussen: Ze smaakten zoet, zout, zuur, ze smaakten naar de zomer. Deze smaak is steeds lang. Zonnige Duinen van mij in Meewoet en Rio Mara. Ja, tot slot van dit uur van Zandvoort. Voor jou hebben we nog even een mededeling over de Dam tot Damloop. En dan ja. met name over Team Carmen uiteraard. Ja, want daar mogen we best trots op zijn. Vandaag was de Team tot Team uh, Damloop de wandelloop En daar heeft Team Carmen aan meegedaan met negen personen. En ja, het was voor uh, Andor Sandbergen een heel bijzondere loop. Omdat zijn maatje dit keer niet mee is gegaan. Om, uh, dan uh, heb ik het over zijn dochtertje natuurlijk. Die op uh, 14 februari is overleden aan de gevolgen van een metabolische ziekte. Ze was pas tien jaar. En, uh, het team heeft daarom besloten om dit jaar uh, een, een sponsoring uh, uh, te, te organiseren. Dus iedereen heeft kunnen sponsoren dat team om dat te lopen. En uh, 650 euro is er gedoneerd uh, voor de stichting Metakids. Die dus uh, onderzoeken aan het opstarten zijn voor deze vreselijke ziekte die heel veel kinderen treft natuurlijk. Uh, ja, en ik, ik wilde eigenlijk het team succes wensen, maar ze zijn al lang en breed weer terug. <laughs> dus ja, ja, ja, ja, Maar ja, 650 dus, euro, dat kan toch wel even nou, 605. omhoog. Uh. Ja, ik vind dat dat echt, dat zou veel meer moeten zijn. Want kunnen we nog Joris, echt doneren dan? Alle zandvoortes kende Carmen toch. En, en het is vreselijk uh, hoe dat kindje geleden heeft. Ja. En uh, ook om de ouders nu een beetje te steunen. Uh, doneer alsjeblieft en dat kan via stichting uh, uh, Meta. Meta. Nee, ja, www En daar zit dus een uh, knop waarbij je uit kunt komen bij Team Carmen en stort dan, want we moeten dat bedrag op zijn minst verdubbelen. Vind ik ook. Dus ja. uh, gewoon uh, eventjes een uh, donatie doen. Uh, ja. En mocht uh, je Anders Sandbergen hebben op je, uh, bij je vriendenlijst... dan kun je ook het bericht van hem opzoeken... en dan kom je al direct bij die do donatieknop terecht. Goed dat je even aandacht uh, daarvoor uh, gevraagd hebt, uh, Dolly. Heel belangrijk. Zeker. En wij gaan naar het volgende uur uh, van uh, Zandvoort voor jou... Uh, doen we met uh, deze van uh, uiteraard uh, Roberto Schacchetti en de Scooters. Hmm. Tot zo. Come on,